Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De provincie Gelderland wil weten wie heeft laten uitlekken... dat voormalig SP-leider Emiel Roemer... solliciteerde naar de functie van commissaris van de Koning. Het provinciebestuur laat onderzoeken of er een lek zit in provinciale staten. Mogelijk wordt er daarna aangifte gedaan. Overigens werd Roemer het niet. Gelderland koos voor John Berends. De Oostenrijkse vrouw die gisteren op klaarlichte dag werd ontvoerd is weer terecht. De vrouw van 88 heeft zich vanochtend ongedeerd gemeld bij de woning van haar dochter in Tirol. Waar ze is geweest is niet duidelijk. Gisteren liep de vrouw met een verzorgster over straat en werd ze meegenomen in een zwarte auto. Volgens Oostenrijkse media heeft ze verklaard dat ze vrijwillig is meegegaan. De vrouw is de moeder van een regionaal bekende vermogensbeheerder. Duitsland levert geen marineschip meer aan de reddingsmissie van de EU op de Middellandse Zee. Als het schip, de Augsburg, binnenkort terugkeert naar Duitsland, dan komt er geen vervanger. De Duitse regering wil daarmee de druk opvoeren om binnen de EU tot nieuwe afspraken te komen. Onder meer over de vraag waar de opgepikte migranten naartoe moeten nu Italië ze steeds vaker weigert. De Italiaanse minister Salvini juicht het Duitse besluit toe. De linkse oppositie in Duitsland spreekt van een tragedie en zegt dat er nu meer migranten zullen verdrinken. Op verschillende plekken in Nederland zijn gisteren incidenten geweest met sneeuw- of ijsballen. In Vught raakte een automobilist gewond toen zijn auto werd geraakt. Drie jongeren zijn aangehouden. Ze waren eerder al weggestuurd toen ze sneeuwballen tegen ramen van huizen gooiden. Hoe de automobilist precies gewond is geraakt en hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Zoetermeer werden auto's vanaf een brug bekogeld. De sneuvelde er sneuvelde een vooruit. De bestuurder raakte niet gewond, maar heeft wel aangifte gedaan. Het weer. Vanmiddag is het droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Het wordt min 1 tot plus 2 graden en er staat weinig wind. Komende nacht daalt de temperatuur naar lokaal 10 graden onder 0. Morgen overdag is het droog met geregeld zon... bij opnieuw temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM lunch. Mag ik even uh, een klein beetje zout? Ik zie dat dat iemand iemand zit in ik even uh, vragen, sorry. Zend. Jij met het rode shirt, ik zie Hoe heet jij? Hoe jij? Koen, Koen, hoe oud ben je? 13 Koen. Cool. Zit je in de brugklas? Zit je in de brugklas? Zit je in de brugklas? Zit je in de Respect, grootste respect. Naast de Koen, cool, Koen. Cool. <lacht> Heb jij een leraar? <lacht> of lerares? Die op het punt staat om overspannen te worden. Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook. Of een vak wat je niet leuk vindt. Aderskunde. aderskunde. Wie geeft aardeskunde bij jou? Meneer. Meneer Wals. Meneer Wals. Meneer oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister, luister. Oh, oh, oh. Luister, luister, koen, koen. <laughs> Joh, er kijken maar een miljoen mensen naar. Luister, luister, Koen. Oh, oh, oh, oh. Luister, Koen. Arme <laughs> oh, meneer Wals. Luister, luister, luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te houden, echt helemaal niks, echt, dat is maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen, Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk, leer het even uit je hoofd, ja? probeer het uit bij meneer Wals, je wordt eruitgestuurd, je wordt geschorst, je mag de hele dag vissen, ik zei het geniaal. Ja, dus, Koen, even opletten, Of even, ja. even opletten, dus wat gebeurt er, meneer Peter komt weer helemaal over zijn toer om af teken. dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen, hij komt op me afloop, hij zei, Jochem, Sorry, ben je bij Sorry, sorry. Ik hoorde niet, ik hoorde niet, ik, hoorde, ik, hoorde, ik hoorde. Ja, trouwens, thuis ook fantastisch. Jochem, wil je de kliekelbak even buiten stellen? Sorry, schat. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik hoor, ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik kan je, je niet verstaan. Ah, Jochem, zou je de luier van je zoontje even willen verwisselen? Hij heeft een klein beetje gele diarree. Sorry, schat. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik kan je niet verstaan. Maar ze pakte me terug. Ik ging deze week naast mijn meisje liggen. Ik zei, schat, zullen we nog heel even? Gaan? Ze zei, sorry, Jochem. I hear hear you. I hear hear you. I hear Lach hè, die Jonge Meijer. Dat is altijd niet te geloven. Die man, ja. die, uh, hij staat nu 53 dagen achter elkaar in Carré, hè. Dus is echt een marathon wat die man aan het doen is. Ja. En dan in uh, eind uh, november, geloof ik, gaat hij nog een keer 37 keer. En, en alle uitverkocht, voorstellen. Uitverkocht, en hè? het is uitverkocht, Uitverkocht. Ongelooflijk. ongelooflijk. ongelooflijk. Ja, ja, uh, ongelooflijk. Uh, uh. uh, ik vind hem leuk. Is hij, ja. Het is echt een, een neurot van, van het zuiverste water, maar ik vind hem geweldig. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht wel een leuk liedje te horen. Maar het is een instrumentaaltje. Dus nou ja, daar kan we wel doorheen kletsen. Het is niet zo erg. Orkest van Tony Hatch. Die onder andere ook uh, meespeelde op platen van Petulla Clark. En zo. Tony Hatch. Ja. Uh, maar de titel was wel leuk. Uh, Memories of Summer. Oh. Ja. In dat... tegenstelling tot uh, de winter ja. is antwoord. Hé, hey, uh, Dol. Weet je wat we gaan doen? We laten dit orkest gewoon even zijn gang gaan. En dan ga ik er tussendoor. En wij gaan we gewoon lekker even, even de vertel Wat er allemaal te doen is. Ja, ja. Zullen we doen? Ik vind het helemaal prima, want, okay. want, Want. Kijk, zoals u weet, Haarlem kent een hele lange traditie van fameuze amateur-toneelgezelschappen. En dat is echt een feit. Maar, en ze hebben allemaal wel eens op het podium gestaan van de stad Schouwburg. Nou, de stichting Haarlemse Theatermakers zet deze amateurs in de spotlight. Met een bijzonder. 100-jarig jubileumproject en uh, zij vroegen ook directeur Jaap Lampe om een rol te spelen. Regisseur en toneelschrijfster Marijke Kots heeft speciaal voor het jubileum een nieuwe voorstelling geschreven, waarin zij een brug slaat tussen 30 september 1918 en 30 september 2018. Het Haarlemse amateurtoneel is met liefde voor het toneel in al die tijd over deze brug gegaan en van de oudste Rederijkerskamer Trouw... Trouw moet blijken, bedoel ik. Dus de Rederijkerskamer Trouw moet blijken... tot de allernieuwste theatergroep in Haarlem. De geschiedenis herhaalt zich in deze opmerkelijke fabel. Alleen, waarom de dertiende rij? En zo heet deze voorstelling, de dertiende rij. Deze is te zien op 25, 26... En 27 januari, de 25e en de 26e is het s'avonds om kwart over acht. En de 27e is het een matinévoorstelling om drie uur. De entree kost 18,50 euro en dat is inclusief een drankje en de garderobe. En uh, heel speciaal is wel dat directeur Jaap Lampen op het verzoek positief heeft gereageerd en dus zijn debuutrol gaat spelen. Goed, gaan we even door naar het volgende. Als ik het kan lezen, Gossie Mikke. Ik kreeg het niet uit, dus ik zet even de bril erbij op. Donderdag 24 januari. Uh, van half... Uh, oh, wacht even. Nee, ik zie al waar ik naartoe ga. Ik ga even naar het volgende, want dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Het, uh, om heel Nederland te laten zien... hoe leuk, mooi, waardevol, ontroerend, grappig... of fijn een avondje theater kan zijn hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theaterfonds... het Nationaal Theaterweekend in het leven geroepen. De eerste editie vond in 2016 plaats met 50 deelnemende theaters... en 100.000 bezoekers. Dit aantal groeit elk jaar nog en niet alleen met bezoekers... maar ook met de deelnemende theaters. En theater is dichterbij dan je denkt. Kijk, iedereen zingt wel eens onder de douche. En de afstand naar het theater is echt niet zo groot, hoor. In het Nationaal Theaterweekend kun je voor 10 euro terecht... voor een leuke middag of een leuke avond. Nou, En dat is dus echt niet veel, hè? Op 25, 26 en 27 januari... vindt de, voor de tweede keer het Nationaal Theaterweekend... ook plaats in het Kennemer Theater. En zoals ik net al zei... alle voorstellingen zijn slechts 10 euro per kaartje. Het programma is bekend en rondom de voorstellingen zullen de verschillende extra activiteiten... ook nog eens worden georganiseerd. Zo is er vrijdag de 25ste QuizTed, een live muziekquiz... en dat is gezellig aan tafeltjes in de foyer. Deelname kost 10 euro en de start is om kwart over acht s'avonds. Zaterdag 26 januari is er van 11 uur s ochtends tot 3 uur s middags... Een open huis in samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk... en Bibliotheek Eimond-Noord, vestiging Beverwijk. Met een kijkje achter de schermen, workshops, verschillende optredens en nog veel meer. En wat dat betreft is de toegang gratis. Zaterdag 26 januari, om kwart over acht... Is kunt u voor 10 euro kijken naar Guilty, guilty Pleasures Powered by Powervrouwen met een afterparty in de foyer. Zaterdag 27 januari om half negen in de kleine zaal... ook weer voor 10 euro... spruit een opperman met de show Zij en Ik. Zondag 27 januari om half één tot twee uur... is er de kidsmiddag. En deze staat helemaal in het teken van Peppa Pig... de boerderij en feest... Voorafgaand aan de voorstelling van Peppa Pig... ja, Pig, moet ik zeggen. Ping. Ja, niet pik, maar Pig is, is er van alles te doen. Je kunt kleuren in de foyer, je kunt je laten schminken... je kan keetjes versieren, er is een ballonkunstenaar. En na afloop van de voorstelling... is er zelfs een meet and greet met Peppa Pig. En daar is de toegang gratis. Dus dat is overdag van half 1 tot 2 uur op 27 januari... En dan ook op 27 januari om twee uur... kun je voor 10 euro in de grote schaal, zaal meedoen... met het Pe Peppa Pig verrassingsfeest. En dat is voor kindjes vanaf twee jaar. Na nou, afloop is er dus ook weer een meet and greet met Peppa Pig. Ja, dus uh, de, kaarten, de kaarten zijn allemaal te reserveren... via www.kennemertheater.nl in Beverwijk... Of de theaterkassa, en daarvan is het telefoonnummer 0251-221453. Ik herhaal, 0251-221453. En dat is inclusief garderobe, maar exclusief een consumptie. House was dit en uh, uh, Crowded House en dan doen we dat heet The Weather with You. En uh, kijk even naar mijn sidekick dame. Ah, hallo, ben je er weer? Ben je er weer? Ik ben er nog steeds. Ja, okay. ik, was, ik was even weer. Uh... Ja, dat dacht ik. Ja. Uh, maar, ja, ik, dacht, ik zie werk aan het doen. Ja, natuurlijk. Het is ja. vreselijk. Dat kan allemaal ja. goed. Zullen we cultuur doen? Tweede rondje. Komt oh, dat ie. is goed. Dat is goed. Ja. ja. Daar komt ie dan. Tweede okay. rondje. Okay. Hoe leuk is het? om de wekker te zetten, je bed uit te gaan, je badjas aan te trekken... en met je badjas aan bij de Philharmonie naar binnen te gaan... en dan heerlijk ontbijten en naar mooie gedichten luisteren. Nou, dat is dus mogelijk. Want donderdag 24 januari van half negen tot half tien uh, kunt u terecht in de Philharmonie en dan is er een, gedichtenochtend, een gedichtenontbijt. Hester Kniebe en uh, Tonius Oosterhof geven acte de présence. Zij dragen voor uit eigen werk en dat van favorieten. De presentatie is net als voorgaande seizoenen... in handen van puntdichter Jan J. Pietersen... en Johan Hogeboom verzorgde muzikale omlijsting. Nou, Dat is dus een hele mooie start van de dag. De entreeprijs is uh, tussen de 15 en de 18,50 euro... En zoals ik al zei, is de toegangsprijs inclusief een ontbijt en ook de garderobe. Goed, gaan we eens kijken bij het mosterdzaadje, want daar is ook iets gezelligs aan de hand. Uh, bij het mosterdzaadje kunt u op vrijdag 25 januari om 8 uur gaan genieten van Benders Mooiste. En uh, Benders Mooiste die staat garant voor Nederlandstalige chansons... En liedjes die raken en ontroeren. Maar ook liedjes vol vrolijkheid en levenslust. Het mosterdzaadje kunt u vinden uh, in een voormalig kerkje aan de Kerkweg 29 te Zandpoort Noord. En uh, ja, de entree is in principe... U hoeft geen entreeprijs, een vaste entreeprijs te betalen. Maar na afloop mag u gewoon geven wat u het waard vond. Dan gaan we eens kijken bij de toneelschuur aan de Lange Begijnenstraat nummer 9 in Haarlem. Daar kunt u gaan genieten van een absurdistische klassieker met onder andere Abke Haring. Dat is de winnares van de Theodore. Gebaseerd op de absurdistische klassieker Dus de Koning Sterft van Ionesco... maakt Olivier Diepenhorst samen met Abke Haring een uh, krischran de houdt Imke Smit en Jip van der Doel... een muzikale en fantasievolle voorstelling... over oog in oog staan met het grote einde. De koning is net monter uit bed gestapt... als zijn dierbaren hem komen vertellen... dat hij het einde van de voorstelling niet zal halen. Gisteren was hij nog almachtig heerser... maar vandaag weigert zelfs zijn eigen lichaam te gehoorzamen... als hij het beveelt door te blijven leven. Met humor en lichtheid neemt Ionesco de koning mee op zijn laatste reis... die via ongeloof en angst leidt naar de acceptatie en berusting. Tot uiteindelijk ook dat niet meer uitmaakt. Ionesco was een absurdist, iemand voor wie God niet meer bestaat... en die geen zin kan ontdekken in het bestaan. In 1962 was hij ernstig ziek... en hij was gedwongen zijn mogelijk nader einde... De naderende einde onder ogen te zien... en schreef dit intrigerende stuk... waarin niet alleen de koning, maar met hem... ook zijn hele koninkrijk sterft. Um, het is ook te zien op woensdag 23 januari om 8 uur. En donderdag 24 januari 8 uur. Vrijdag 25 januari 8 uur. 26 januari ook... Uh, en daarna gaan we door naar maart. Maar daar komen we dan TCT wel weer eens op terug. De kaarten kosten 21 euro. Uh, eens even zien. Wat hebben we nog meer voor moois? Oh, we hebben iets heel leuks. Weer eens iets heel anders. Want dat valt ook onder kunst. Het bier maken. Bij het Jopen proeflokaal in de Waardepolder... aan de Emmerikweg 21 in Haarlem... kunt u, uh, als u daar nieuwsgierig naar bent het brouwproces van Jopenbier gaan volgen. Elke zaterdag is er een interessante rondleiding... door de brouwerij van Jopen in de Waardepolder. En daarna kunt u natuurlijk genieten van een heerlijk glas Jopenbier... of een ander drankje naar keuze... in het proeflokaal aan de Waardepolder. Het proeflokaal Waardepolder biedt zicht op het brouwproces van Jopenbier... en hier wordt het gebrouwen verwerkt en op fles of vat afgevuld... De innovatieve bottenlijn is in nauwe samenwerking met het brouwteam van Jopen ontwikkeld. Uh, let op, het, de rondleiding is bij het tweede brouwhuis van Jopen... en niet bij het eerste in de stad. De rondleiding en een glas bier naar keuze kost 10 euro per persoon. Um, oh, aansluitend, aansluitend kunt u ook een bierproeverij boeken. Elke zaterdag van 1 tot half 3... Of van drie tot half vijf. En zoals ik al zei, de entreeprijs is tien euro. Zo. Nou, oké, een bier. He? Ja, ja. Nog een keer een bier. Hmm. Oké. Okay. Nou, leuk dan. We doen nog een plaatje en dan hebben we het nieuws en dan hebben we. Pff, nou, nou, we hebben het maar druk vandaag en straks ook nog een interview met Mike Wanders. Tot zo. Dit is Rondé. Own, Be mine on my own Somehow I just need to figure out who you are cause I can seem to let that go and I have to know Dat was uh, Rondé en dat is een bandje dat uh, uh, toch al uh, aardig wat leuke plaatjes gemaakt heeft. En wat uh, ontstaan is bij de popopleiding, als ik het goed heb, in Nijmegen. En uh, daar zijn ze bij elkaar gekomen en uh, doorgegaan als band. Leuk natuurlijk. Rondé, Be Mine, heet het liedje en het is nieuw. Ja, maar toen draaien we ook wel eens wat nieuws. Uh, en over nieuws gesproken, Dolly. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Over nieuws gesproken, ja. Daar is hij weer, hè. Daar is hij weer, hè. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En het wordt gewoon een herhaling van het half één journaal. Want uh, er is niet veel gebeurd en ik heb ook niet erg veel tijd gehad om nieuws te ontdekken. Maar goed, een automobiliste is dinsdagmiddag rond half 3 op de Bentvelseweg in Aardenhout tegen een boom gereden. De vrouw zou naar eigen zeggen niet hard hebben gereden, maar kon door de gladheid niet meer remmen. Ze vloog uit de bocht en knalde hard tegen een boom. De vrouw was erg geschrokken, maar liep gelukkig geen ernstig letsel op. Een andere auto is dinsdagmiddag in de ringvaart beland langs de Vijfhuizendijk in Vijfhuizen. En gladheid was toch vermoedelijk wel de boosdoener. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De chauffeur van een vrachtwagen is maandagmiddag aangehouden... nadat hij met zijn vrachtwagen tegen een spoorviaduct was aangereden op de zeilweg in Haarlem. Rond half vijf reed de chauffeur met zijn vrachtwagen... toen hij met het bijna vier meter hoge uh, vehikel onder het viaduct door wilde rijden. Op borden staat een maximumhoogte van 3,7 meter aangegeven... Maar de bovenkant van de vrachtwagen botste tegen het viaduct aan... waardoor de bovenkant van de trailer naar achteren werd geduwd. De chauffeur besloot na het ongeval door te rijden... maar kwam na een paar honderd meter verder... op de Julianelaan voor het volgende spoorviaduct te staan. Ook dit spoorviaduct was lager dan de vrachtwagen... waarop de chauffeur dit keer wel stopte. In een woning aan de Grient in Haarlem heeft de politie zondagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. Ik wou een kwakerij zeggen. Kwak, kwak, kwak, kwak. Alle haaien eenden. Ja, hierbij zijn twee mannen van 34 en 36 jaar aangehouden. In de woning werd verdeeld over twee kamers 224 planten aangetroffen. Een derde kamer werd voor verdere teelt al gereed gemaakt. De stroom voor de wietteelt werd illegaal afgetapt. De kwekerij is ontmanteld en alle spullen zijn in beslag genomen. Ook een auto is door de politie meegenomen. De mannen zijn ingesloten voor nader onderzoek. Nou, dan weer even die uh, beroemde snorscooter. Want een man is maandag aan het eind van de middag lichtgewond geraakt... bij een ongeluk op de Korte Kleverlaan... De man op een uh, snorscooter ga ik weer? <lacht> ging rond half zes middags onderuit... doordat hij remde voor een auto. De snorscooter en de auto hebben elkaar niet geraakt. De man is nagekeken door ambulancepersoneel... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de inzet van de hulpdiensten kon het overige verkeer... tijdelijk niet over de Korte Kleverlaan. Nou, dat was dan het regionale nieuws. Scorsnooter. Ja. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er kan nog wat lichte sneeuw gaan vallen vandaag. Over het algemeen is het weliswaar droog... en de zwakke oostenwind wordt geleidelijk noordoost. De temperatuur gaat stijgen naar maximaal 1 graad boven nul. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar min 4, min 5 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt wederom naar hooguit 1 graad boven nul. Nou, wat wij niet een mazzel hebben, hè? Goed, dit was dan het weerbericht uh, volgens Rico Schreuder. je denkt, jij ook weer gehad voor vandaag? Ja. Uh, we gaan uh, snel door naar de cultuur, Dolly. Ja, ja, en dan ga ik weer terug naar de toneelschuur... aan de Lange Begijnenstraat 9 in Haarlem. Kijk er wel uit, kan glad zijn daar. Ja, ja waar niet, hè? Waar niet, Puff. ja. Ehm, uh, even kijken. Proeven van theater. Hapjes en drankjes... Want ook dit seizoen presenteert, de toneelschuur, de presenteert toneelschuurproducties in de kleine zaal van de toneelschuur drie keer op een zondagmiddag. Proefwerk als onderdeel van het schuur activiteiten. Deze middag presenteren studenten van de regieopleiding toneelacademie Maastricht twee korte voorstellingen. En uh, tussendoor en na afloop kunt u proeven van een hapje en een drankje... en kennis maken met de makers. Tijdens, tijdens deze middag ziet u... Hmm, hmm, is een dialoog waarin Maxime Dreesen en Sonja van Ooyen elkaar niet begrijpen. Net als in het dagelijks leven eigenlijk. Daar begrijpen ze elkaar ook niet. Toch blijven ze zoeken en proberen ze elkaar echt te begrijpen... en daarvoor trekken ze nu alles uit de kast. Het balspel van taal. Ik verprutste de vangbellen, verknalde mijn worpen. Twee cuties die zich begeven in het spectrum van compleet begrip... tot onoverkomelijk onbegrip. Als je iets aan een ander probeert te vertellen en die ander begrijpt het niet... is het niet net alsof je het niet hebt verteld... Alsof het er nog allemaal in zit. Alsof het in je mond zit. Maar er niet uit kan kruipen. En zich dan maar verslagen weer terug je keling propt. Het concept en spel en tekst zijn dus van Maxime Drezen en Sonja van Ooijen. En um, in de pauze, en dat is ook wel heel leuk. Uh, krijg je een voorproefje van The Fat Lady Sings. Uh, van het operagezelschap. Het duurt ongeveer vijf minuten, de voorstelling. Uh, even kijken, want wat komt er nog meer? Er staat nog iets achter, want na die pauze... dan uh, uh, kun je een intro-tekst schrijven... die de blik van je kijker niet inspreekt. Of kun je eerlijke illusies opwerpen? Kun je familie spelen? Kan je het leven denken? Kun je vergeten dat de soep heilig is? Nou, wellicht niet. We kunnen het op zijn minst proberen. Er is niets mis met proberen. En dat is een stuk wat gespeeld door, wordt door Lucas Bultree. En Laura de Geest. En de teksten zijn van Casper van de Putten. Regie en bewerking van Eliane Zwart. Nou, dat alles dus in uh, de toneelschuur. Maar wanneer? Heb ik de datum er niet bij gezet? Nou, dat is toch ook wel... Sufferd, hè. Ah. Waarom heb ik die, die datum nou? Nou, U kunt natuurlijk via de website van de toneelschuur even gaan informeren. Wanneer het is. En hoeveel het kost. Weet ik ook niet. Ik nou. laat het ze doen, maar. Ja, ja, het is allemaal half werk. Hè. Oh, wacht, ik heb het, tot keer Tot eronder. Zondag 27 januari om okay. half vier. Fijn. Fijn, hè? Ja. Dank je wel. Nou, doe maar gauw een liedje, want ja. dit gaan we vergeten. Ja. Ja. leave me you've taken me En uh, ja, ik het, stom genoeg, ik heb die film nog steeds niet gezien. Ik moet hem nog steeds een keer gaan zien. Nou, in ieder geval uh, Love of My Life, prachtig liedje van uh, Freddie Mercury en natuurlijk Brian May en aanverwante mensen, uh, Roger Taylor en uh, John Deacon. Ja, dat waren ze. Uh, even om voor de volledigheid. We uh, wachten even op verbinding. Huh? Oké, okay. uh, we, we hebben verbinding met uh, Mike met, uh, met, met, uh, Wanders van de bibliotheek. En we gaan praten over Dichter aan Zee. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Mike. Hey, goedemiddag. Ja, want ja. jij hebt mooi nieuws voor ons, hè? Absoluut. Ja, nee, ja. Dichter bij Zee. Uh, dan, uh, een programma geïnitieerd vanuit de bibliotheek. Waarbij we. Uh, ja, eigenlijk Zandvoort in het uh, spreekwoordelijk dichtelijk zonnetje zullen zetten. Nou, kijk en, uh, Ja, en in samenwerking met ZFM hebben we ook zes kandidaten die we daar werken een podium mogen geven. Dus ja, dan, wat daar zijn we heel gelukkig mee. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja, ja. En wat, wat, wat uh, leuk, dus uh, volgende week is die week hè, van uh, Poesie. Mm -hmm, dat klopt. Die ja. Nee, Vanaf uh, 30 januari. Uh, ja hebben wij elke dag twee uh, dichterlijke kandidaten op bezoek. Ja. En die gaan een uh, inzending ook voordragen. Ja. En uh, ja, Dat is op woensdag en donderdag, 30 en 31 januari. En ja. daarop volgend op maandag 4 februari. Ja. En uh, ja, de spannende uitslag zal daadwerkelijk op 6 februari plaatsvinden... onder de hoede van Adam Mo en uh, Theo chin en ondergetekende. Ja... Dus, uh, ja, tot die tijd uh, blijven wij in dichterlijke sfeer, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat, dat wordt dus ook helemaal live uitgezonden in het programma Zand voor het Lunst, hè? Mm -hmm, ja, en er zijn dus alle kandidaten in de studio en het, uh, de jury is in de studio dan begrijp ik, of niet? Of is alleen de jury hier? Ja, uh, bij de juryuitslag zelf zou alleen de jury aanwezig zijn. Ja. Kijk, mochten de dichter zeggen van hé, hey, ik heb uh, nog een uurtje beschikbaar. Dan geleden. zijn ze natuurlijk welkom. welkom. Ja. Zeker. Ja, leuk. Leuk, leuk. Zeg, en hoe, hoe, want want die, die, die, die wedstrijd is ingezet in... wanneer was dat ook weer? Ja, dat is, uh, de, de wedstrijd liep tot en met 14 december om precies te zijn. Tot ja? die tijd konden mensen een, uh, ja, hun, hun, hun uh, gedicht inzenden. Ja? Dat is in, uh, niet alleen een gedicht trouwens, het is ook... Ook een dat foto, heel... hè? Ja, klopt. Ja. Dus zowel het gedicht als beeld uh, waren samen een verhaal die werd verteld. Ja. En vandaar ook bij zee. Het had wel met de tuinen en de zee te maken. Uh, dus uiteindelijk krijgt de winnaar een prachtig canvas die ze op kunnen hangen thuis met het gedicht en uh, ja, de foto. Heel mooi. En, en dat, dat gedicht en die foto die hebben, uh, zijn ook te zien geweest hè, in de bibliotheek al die tijd? Heb ik begrepen? Nou ja, dat, dat, is, dat krijgt een iets andere wending, want oh. uh, het gedicht en beeld komt ook daadwerkelijk bij jullie op tv uh, langs binnenkort. Oké, okay, oké. Okay. Ik dacht ja. dat het ook in de bibliotheek te zien was. Ja, klopt. Nee, uh, dat was wel de bedoeling, maar merk ja. dat uh, dat uh, het stemmen idee, hè, ja. want er konden mensen ook stemmen via ja. onze tafel dat dat uh, ja, uh, iets te veel uh, moeite met zich mee zou brengen, dus oh, okay. laten we dachten dat we op deze manier doen en laten we een professionele jury uh, daarna kijken en op die dus, manier de winnaar bekendmaken. Dus binnenkort is het wel allemaal te zien op uh, de kabelkrant van CFM? Precies. Aha, dat is mooi, want uh, ja, dat weten uh, misschien nog luisteraars die er zijn die, die dat nog niet weten. Maar we hebben een hele vernieuwde kabelkrant met allemaal frisse kleuren, mooie letters. En uh, daarop kunt u straks natuurlijk ook precies uh, lezen hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Met die wedstrijd dichter bij zee en de deelnemers en de prijsuitreiking. Nou Mike, wat leuk ja. dat je even toe hebt willen lichten. Ja, graag gedaan. Ja, wij gaan uh, volgende week van start, 30 januari. Dan gaan we beginnen met het uh, de komende deelnemers hun bericht of hun bericht, hun gedicht voorlezen hm. bij Zandvoort Lunch. Dus uh, blijf luisteren, ja toch? Yes. Nou, ja. Nou, Mike. Zeker. Hey, succes. We gaan je gauw weer zien en uh, bedankt voor, uh, voor je toelichting. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Jij ook. Dag, Mike. Bye. Doei. Wat een timing, zeg. Goh, precies tijdens het nummer. We natuurlijk het mister Grooie Beest, Toetstielemans. Ja, mooi. Van Bondharmonica uit de film Turks Fruit. Ja. En dit is Raccoon Oceaan.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 Met het enige Nederlands talige werkje wat ze hebben. Uh, Oceaan, was dat uit de film? Uh, Oceaan, geloof ik. Ik eigenlijk. heb geen idee. Waar ja, het was uit, die uit is. ja, het kwam door, was uit een film. Okay. Nou, we hebben nog een stukje cultuur. Ja, ja, ja, ja, en wat voor cultuur. Ja, een beetje ja, rap, We ja, hebben ja. niet zoveel tijd, maar is dus een beetje rap. Ja, dus, uh, <lacht> ja, daar gaat het natuurlijk fout, hè? <lacht> We gaan naar het patronaat, want daar komt het oh. driekoppige rock-and-roll monster de Wolf weer terug. En de Wolf is een vuurspuwende liefdesbaby van de grote rockbands uit de 70s. en een psychedelische, komische uh, straling uit de toekomst. Ja, ik las dat goed. De Wolf werd geboren in 2007 met Pablo van der Poel op zanggitaar, broertje Luca van, van der Poel op drums en Robin Piso op hemmend orgel. En inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste en meest gewaardeerde live-bands van het land. De Wolf live meemaken is een avontuur dat je niet snel vergeet. Onuitputtelijke energie, grandioos muzikantschap... grenzeloos enthousiasme en een speel alsof het je laatste show is... mentaliteit die deze dagen nog uiterst zeldzaam is. Van delay doordrengt de kabbelende rifjes... naar psychedelische vas Komend uit het niets verraste het jonge Walden in de zomer van 2018... met een onverwachte show op Pinkpop... waar ze direct lovende recensies ontvingen. De band rondom schrijver en frontman Mees Hamer. had toen nog maar weinig kilometers op de teller. maar stond al op de planken van Paradiso, Tivoli, Vera en Nieuwe Nor. De jonge. Nou ja, goed, er komt nog een heel verhaal. we gaan het afronden. Uh, het concert kun je bezoeken met je patronaatpas. En uh, zaterdag 26 januari gaat dit concert plaatsvinden om 7 uur. En de toegangsprijs is 21,50 euro. Heet het nummer van De Wolf. De Wolf, moet ik zeggen. En uh, die spelen dus aanstaande van zaterdag. Spelen zij in het Patronaat in Haarlem. Nou, gezellig hoor. Voor ons zit het er alweer op. Het is uh, eventjes voor uh, twee uur. En, uh, dat betekent dat wij er weer een punt achter gaan zetten voor vandaag. Morgen is het programma er natuurlijk weer. Dan met uh, Dolly en Roy. En dan hebben we ook weer leuke gasten. Oké. Okay. Ja, ja. Er komen twee lieftallige dames ons vertellen over het evenement... wat zondag 27 januari gaat plaatsvinden in het Amsterdam Beach Hotel. Even een blik op 2019. Als je wil weten wat je te wachten staat in 2019... Moet je s'avonds even daar naartoe komen op 27 januari. Want daar zitten allemaal mensen die je van alles kunnen vertellen... via de astrologie, via de tarotkaarten. Dus no, we gaan no. er morgen meer over horen. Oké, okay, morgen dus. En uh, ik zelf ben er weer aanstaande maandag bij Zandvoortlunch. En wie uh, de sidekick van zijn, weet ik nog niet. Dat zien we vanzelf. Volgens mij uh, Bep? Ja, Bep hè? Ja, ja, ja. Bep komt zaterdag ik hoop, ik bij jou. Ik hoop het van Hans eruit. Wat ja, dat niet mij niet zo leuk... Jawel. Oh. <laughs> yes. Ik uh, wens u een fijne dag. Uh, verder en uh, morgen ook. En een fijne week verder nog. En tot maandag. Tot gauw weer. Bedankt voor het luisteren.